Drie uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Groningen vergaderen politici vandaag verder... over de ontstaande bestuurscrisis. Gisteravond stapten drie van de vijf wethouders op... na oneenigheid over de begroting voor volgend jaar. Het college is diep verdeeld over de plannen voor een tramlijn... in en rond de stad. SP en D66 vinden de aanleg veel te duur. PVDA en GroenLinks zijn voorstander van de tram... en zijn nu uit het college gestapt. In een spoeddebat dat tot één uur vannacht duurde... werd afgesproken dat het demissionaire college nu een begroting opstelt zonder tramlijn. De twee grootste fracties in Groningen, VVD en PVDA... gaan nu met burgemeester Reewinkel in overleg over de formatie van een nieuw college. De Verenigde Staten laten weer producten uit Birma toe. Minister Clinton heeft dat gezegd tegen president Tijns die in de VS op bezoek is. Volgens Clinton betekent het besluit een erkenning van de hervormingen... die in Birma zijn doorgevoerd. Vorig jaar maakte de militaire Gunda plaats voor een burgerregering. In april schortte de Europese Unie al bijna alle sancties tegen Burma op. Bedrijven in de VS mochten al enige tijd weer handel drijven met Burma. Op verdere stappen was aangedrongen door oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Ook zij is in de VS op bezoek. De Universiteit van Californië is het eens geworden over een schadevergoeding aan studenten die vorig jaar tijdens een demonstratie werden besproeid met pepperspray. De 21 studenten krijgen elke schadevergoeding van 30.000 dollar, ruim 23.000 euro. In totaal is de universiteit een miljoen dollar kwijt aan het incident. De studenten waren betrokken bij de Occupy-beweging. In november hielden ze op de campus in Californië een sit-in-actie. En om hen te verjagen besproeiden veiligheidsmedewerken van de universiteit hen met pepperspray. Onderzoekers kwamen later tot de conclusie dat het gebruikte geweld onredelijk was. Het weer nog. Vannacht bewolkte enkele buien. Overdag eerst droog, maar in de middag weer buien met kans op onweer. En het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.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 Can I can't help but wonder Why you would spend your days with me Why you would have your way with me Why you're with me at all And I wish it was forever But nothing lasts forever at all No But I know what time And I can't believe the light I see. standing right in front of me. A wonder to my eyes. And I, I don't dare to look away. Afraid that you might. Die sneeuw die bleef nog een beetje ver weg. Tenminste, dat kunnen we aannemen. Je hoort in ieder geval van Velzen... met een opname die alweer ruim drie jaar geleden gemaakt werd. Want Van Velzen trad toen op in het programma Radio Tour de France. Jawel. En daar zong hij dit When Summer Ends. En dat zal hij ongetwijfeld ook zingen vanaf volgende week... als hij zijn theatertour gaat beginnen. De Rush of Life-tour... Dat betekent dat je dus lui uit kan gaan zitten in het pluche en kan gaan genieten van de liedjes die van Velzen gaat zingen. Roel van Velzen en uh, When Summer Ends was een hit destijds uh, in 2009. Amstelveen, dan begint die tour volgende week op 4 oktober, 6 oktober. Dan uh, maakt hij nog even een uitstapje in Utrecht... voor het optreden in het programma De Helden van, van Amstel. En volgende week zondag dan, uh, vervolgt hij zijn A Rush of Life tour in Os... Welkom bij de nachting, de Anders de Varen op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met onder andere live opnamen. En dit uur, zoals gebruikelijk in de tweede uur... staan we ook stil bij een aantal sterrengevallen van de afgelopen week. Nu aandacht voor een geheel nieuwe band. Die luistert naar de naam Ariel Pink's Haunted Graffiti. jawel Ariel Pink's Haunted Graffiti. Een gezelschap uit Los Angeles. Dan denk je van, nou, dat, dat is gezellige jaren 60 muziek. Waarom ken ik dat niet nou? Uh, het is helemaal geen jaren 60 muziek. Wat ik al zei, het is nieuw. De naam van de artiest Ariel Pink's Haunted Graffiti. En daarachter gaat schuil de heer... Ariel Marcus o. Rosenberg. En die heeft er weer als uh, artiest de naam Ariel Pink. En Ariel Pink Haunted Graffiti. Dat is de naam van het uh, project waarmee hij dan uh, hoopt heel beroemd te worden. Dit is in ieder geval een uh, hele aantrekkelijke single geworden... van Ariel Pink's Haunted Graffiti, In My Dreams, de titel daarvan. Daarvoor liet ik je dus nog uh, even van vels horen... uit uh, Radio Tour de France van uh, drie jaar geleden. Je hebt hem misschien vanavond ook gezien in De Wereld Draait Door... waar ik kwam vertellen over zijn... Uh, Tour die hij binnenkort gaat doen, de Rush of Life Tour. Maar aanstaande zaterdag kan je hem ook nog live horen op de radio. Namelijk tussen 12 en 2 op Radio 2. Dan zal hij de muzikale gast zijn van Speakers Met Koppen. Dit betekent dus dat je volgende week ook weer Roel van Velzen live hoort. In het leukste uit Speakers Met Koppen. Pijn, oh mijn o, mijn ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn ogen. op jou ik weer neer, ik kan niet meer tot over mijn horizon wel liefst op jou. Je was je Ik ik ik vraag ik vraag ik ik ik Kijk, of hij die vrienden, dat nog met dezelfde energie zingt... als die binnenkort in Gelderdome in Arnhem staat. En in aanloop naar dat grote concert zijn er een aantal try-outs in Den Landen... die allemaal al zijn uitverkocht, zal je niet verbazen. Zo uh, heeft de band vanavond opgetreden afgelopen avond... in het Burgerweeshuis in Huis en Deventer. En vanavond staat er een optreden gepland in de Dru-Cultuurfabriek in Ulft. Doe maar dus met uh, het liedje Smorf, verliefd uit 1981. Er komt een nieuwe cd aan van uh, Muse. Dat, zal, uh, dat album zal eind deze week verschijnen. Second Law. The Second Law is de titel van dat album. En ze hebben de promotie van de release heel bijzonder aangepakt. Want uh, de cd is uh, online al te beluisteren. Elke klant heeft zo uh, een onderneming, een website... waar het album te beluisteren is. En in Nederland is dat album te beluisteren bij uh, nrc.nl. Ja, geen radiostation, wat ze bijvoorbeeld in België hebben gedaan. Daar hebben ze een, uh, België, een uh, radiostation, Studio Brussel, daarvoor uit waar de CD van Muse integraal te beluisteren is. Maar in Nederland is het dus een krant geworden. nrc.nl, daar kan je luisteren naar alle tracks die voorkomen op de Second Law. Het album van Muse dat uh, eind deze week zal gaan verschijnen. En hier is dan uh, Madness. Je kunt het gezelschap beluisteren met uh, de meest recente single, die ook voorkomt op dat album: The Second Law. Muse and Madness. I, I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness. It started to evolve mm -hmm. I, I tried so hard to let you go But some kind of madness is swallowed Van News te vinden op de Second Lane. En dat was dan de titel van het jongste album van het gezelschap uit Devon. Onder leiding van uh, de heer Martin Bellamy. Muse, wat ik al zei, het bijzonder van het album is dat ze de allereerste promotie via de diverse kanalen hebben gedaan, via de sites van de kranten en dergelijke. In Frankrijk is bijvoorbeeld het jongste album van Muse te beluisteren via de website van Le Parisien en in Groot-Brittannië via The Guardian. En verder zijn het ook een aantal radiostations... die hun website ter beschikking hebben mogen stellen... voor het beluisteren van die uh, jongste cd van uh, Muse. In België, wat ik al eerder zei, uh, Studio Brussel... maar ook het Frans-talige Pure FM... maar ook via de site van het dagblad De Standaard. En in uh, Slowakije heb je radiostation Fun... die het ook weer mag uh, verzorgen. En in Portugal is het... Uh, de cd keten vlak via hun site kan je het weer beluisteren. Nou, in ieder geval heel bijzonder dat het op die manier gebeurt... de cd-branche zit toch een beetje in de problemen daar Wat het gaat om de verkoop. En is zit wel een mooie manier van stunten om het album te laten horen... aan de luisteraars die daarin geïnteresseerd zijn. Ja, want waar hoor je tegenwoordig nog overdag albumtracks? Ja, dat is een goede vraag. Misschien op zaterdagmiddag bij uh, Frits Spits op Radio 2. De strepen van Spits. En verder een enkele zonderling in de nachten. nacht. De nacht vindt anders. Maar natuurlijk ook bij uh, Mart Schmitz voor de record. Die draait ook regelmatig albumtracks samen met uh, Leo Blokhuis. En dan heb je het wel eens een beetje gehad. Nou, waar het gaat om uh, het draaien van albumtracks op de Nederlandse radio. Ik liet je in ieder geval uh, de single horen. Uit het, album uit het album The Second Lane van uh, Music Nummer Madness. Hier is nog een single, maar dan uit het verleden. En daarmee wordt News wel een beetje vergeleken de laatste tijd. Ik laat je luisteren naar Queen. Another one bites the dust. De dust geïnspireerd op Good Times van uh, Chic, en hoe is dat zo gekomen? Nou, uh, het was namelijk uh, dat uh, Bernard Edwards, degene die destijds in het verleden uh, Chic oprichtte, op een gegeven moment dat de nummer hoorde van een van parts. dus en toen meende hij zich herinner dat de bassist van Queen destijds in de studio rondhing toen deze opname gemaakt werd en Zodoende kwam dan another one waar de dus tot stond met, uh, uh, zoals het dan heet, geïnspireerd of dan wel gehad van uh, chic Queen Dus. Uh, met in de hoofdrol Freddie Mercury. Vanessa Paradis. De zangeres, filmster, die heeft de afgelopen jaren een onderkomen gehad bij Johnny Depp. Die relatie die is ten einde gehad, maar ze heeft inmiddels een ander onderkomen bij Benjamin Biolay. Dat is een persoon die hier in Nederland nagenoeg onbekend is. In Frankrijk een vedette. De man is zanger van onder andere. de rêver ça ne reviendra jamais Biolay, zoals ik al zei, in Nederland is hij uh, nagenoeg zo goed als onbekend, maar in Frankrijk een grote naam heeft hij al diverse keren in de hitparades gestaan. Onder andere in 2003 met dat chanson wat ik je dus zojuist heb laten horen, chez à Tokyo. En Benjamin Biolay is dan uh, sinds kort het nieuwe lief van Vanessa Paradis. Nou, tot zover dan de boulevard en de nieuwtjes. Dat houden we ook af en toe bij. Nee, het was voor mij een mooie aanleiding om weer eens een keer uh, de Benjamin Biolay uit. Uh, de cd-kast te halen en nog eens een keer te draaien hier in de nacht vindt anders. Een mooie aanleiding inderdaad. Een mooie aanleiding om George Harrison te draaien... dat is het feit dat een documentaire over hem... onderscheiden is met uh, twee Emmys. Die Emmys gaan naar Martin Corsi. Hij heeft uh, Emmys gekregen vanwege het maken van een, de documentaire. Hij is uh, in de categorie de beste documentaire op gebied van non-fictie. En daarnaast kreeg hij ook nog eentje voorwege het maken van de... de voeren van de regie over deze documentaire. Ja, ze verzinnen wat categorieën, maar dat vult zo'n avond wel met allerlei uh, uitreikingen. 2M is in ieder geval voor een uh, tweedelige documentaire. Hè? Het eerste gedeelte dat gaat over George Harrison in zijn Beatle-periode... en het tweede gedeelte gaat over de periode daarna. En die film die is te zien, als je tenminste de beschikking hebt... over BBC of 4. BBC of Four, die zendt de documentaire... de twee documentaires, moet ik eigenlijk zeggen. Het gaat een lange zet worden, die zendt die twee documentaires... achter elkaar uit. Het zal dan vrijdagavond gebeuren vanaf 10 uur van 10 tot uh, half 12 kan je kijken naar deel 1 de beatle periode van George Harrison en van half 12 tot half 2 jawel. datgene wat George Harrison deed daarna de post beatle periode we zeggen nou uit die periode is in ieder geval dit liedje Blow Away George Harrison Dayton Black, het 1979 met zijn blow away en wat ik al zei je kan hem vrijdagavond dus dus morgenavond uitgebreid zien in de documentaire Living in the Material World een documentaire gemaakt door Martin Scorsese de man ook van Shine a Light en de laatste Wolves George Houston, dus op BBC 4 morgenavond De muziek is afkomstig uit Liverpool, net als die van George Harrison met zijn Blow Away. Dit is een jonge zanger, nieuwe zanger, nieuw talent, Dan Kroll. Dan Kroll is de naam van de man, de jonge man die je hebt gehoord. En uh, deze singer-songwriter singer-songwriter is op dit moment in het Verenigd Koninkrijk enigszins bekend aan het worden met de melodie die ik net liet horen, From Nowhere. Dit is De Nacht Anders bij de Vader op Radio 1. En dit is nieuwe muziek van een zangeres die vier jaar lang niks van zich heeft laten horen. Maar nu wel met Sharma Amy Mann. When you're a charmer, the apples fall. And you're quite a little collector, you got a wrong. When you're a charmer, people respond. De titel van het jongste album van zangeres Amy Mann. Na vier jaar eindelijk weer een uh, album van haar verschenen. Een zeer aantrekkelijk album. En je zal er de komende tijd meer van horen. Hier bij de Nacht klinkt anders de vader op Radio 1. Binnenkort gaat er een uh, muziekfilm in première. Dat uh, zal allemaal plaats gaan vinden op 7 oktober. 17 oktober een uh, wereldwijde première van een optreden van Led Zeppelin... De optreden dat vond alweer een tijdje geleden plaats, namelijk op 10 december 2007. <laughs> dat is een beetje vijf jaar oud onderhand. Maar goed, uh, dat optreden daar, optreden destijds, 2007 in Londen, daar is een uh, videoregistratie van gemaakt. En die video die zal dan wereldwijd in bioscopen te zien zijn in onder andere Londen, Los Angeles, New York, maar ook Amsterdam zal van de partij zijn video Videopremiere dus op, eh, wat ik al zei, 17 oktober aanstaande. En daarna gaat de film verder lopen in diverse theaters overal in de wereld en ook in Nederland. Maar bij de lancering bij het bekendmaken van het feit dat dat optreden van de Zeppelin... zo uitgebreid in bioscopen te zien zal zijn, verklaarde zanger Robert Plant dat hij destijds... Weliswaar het liedje Stairway to Heaven heeft gezongen. Maar na al die jaren helemaal nog niet snapt van die tekst. Tot verwondering van uh, een hoop toehoorders. En ik dacht van, hoe is dat mogelijk? Zo'n mooie plaat. Nou, kijk of jij er wat van snapt als je het zo hoort. En als je er niks van snapt, dan uh, geniet me van het mooiste dat allemaal bij elkaar hoort. Het geluid, de zang, de blokfluit. En met Zeppelin, A Stairway to Heaven. There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have me In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of us Zeppelin, A Stairway to Heaven, een liedje dat ook ongetwijfeld zal voorkomen op Celebration Day. Dat is de titel van de film die dus wereldwijd in première gaat in de diverse cinema's. Amsterdam zal uh, een van de locaties zijn, een van de plekken zijn waar die film vertoond zal worden... zodra de bioscoop bekend is zal ik dat uh, meedelen... En een maand later, 16 november, dan zal de DVD beschikbaar zijn met Celebration Day. Met daarop de zang van Robert Plant. Die vertelde bij de persconferentie van Celebration Day dat hij de tekst van Stairway to Heaven eigenlijk niet snapt. Een beetje vreemd, want hij heeft die tekst immers zelf geschreven. <lacht> Mooi was in ieder geval wel eens een keer te horen: Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En de afgelopen dag werd bekend dat op 84-jarige leeftijd in de Verenigde Staten is overleden Andy Williams. In de jaren 50 werd hij bekend, dat was zijn eerste succes, met het liedje Moon River. Daarna heeft hij diverse keren de hitparade gehaald, onder andere met dit... uit 1964 met Almost There. En een jaar eerder toen haalde hij de hitparade met Can't Get Used To Losing You. En dat nummer dat werd geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann. Guess there's no use in hanging. Yes, I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue. Though it will be empty without I heard her say hello Couldn't think of Anything to say Since you're gone it happened